2.1 Interview met Peter Ik ben en blijf je vader, citaat. Citaat Op een dag liep ik door een kamer van een leegstaand pand om mijn werk te doen. Toen zag ik daar ineens de trouwfoto's van mijn oudste dochter hangen. Mijn kind dat ik tien jaar zo goed als niet gezien had. De Laatste foto dateerde van acht jaar terug. Toen brak mijn gevoel even door de muren heen, die ik er jarenlang omheen had gebouwd. Muren met het stevige cement van de vervreemding. Einde citaat. Hoe het was... Peter is nu 56 jaar. Hij trouwde in 1969 met Ellie. In 1971 kwam een eerste kind. Daarna kwamen er nog vier in volgorde. Karel, Hans, Trude, Lieke en Pieter. Peter heeft een leidinggevende functie als opzichter bij gemeente werken. Tot 1981 hield dat ook af en toe onregelmatige diensten in. Peter vindt dat hij niet echt voor dit huwelijk heeft gekozen. Het was meer een soort omgekeerd uithuwelijke. Hij koos haaks op wat zijn ouders wilden. Ze hebben me in haar armen gedreven, citaat. Zijn vrouw was precies wat zijn conservatieve vader niet wilde. Voordat hij trouwde, woonde hij bij zijn schoonouders in, terwijl zijn toekomstige vrouw aan de andere kant van Nederland werkte. Er was al gauw geen weg terug. Je denkt nog, als we eenmaal getrouwd zijn, gaat het wel beter. Maar dat was niet zo. Het was het begin van een 16 jaar durend huwelijk. Dat werd gekenmerkt door een traditionele rolverdeling. Veel getwist, maar ook een hoop leuke herinneringen aan gezamenlijke uitstapjes met de kinderen. Peter vertelt dat hij bewust koos voor het krijgen van kinderen. Hij deed veel met zijn kinderen in de schaarse tijd waarin hij vrij was van zijn werk en studie. Hij ging mee naar hun school en naar zwemles, maakte in het weekend uitstapjes, bijvoorbeeld naar een vaste camping in de buurt en ieder jaar op vakantie in het buitenland. Ook in de opvoeding van de kinderen was de rolverdeling wel klassiek. Vader was er voor het gezag en om de grenzen te stellen en keek af en toe met leden ogen, naar iets wat hij ervoer als smothering. Voetnoot 1 Werkte Karel voor de zoveelste keer zijn fiets in barrels? Citaat Dan vond ik toch wel dat ik een streep mag trekken. Ze mogen best leren er zuinig mee te zijn dat het niet moedwillig kapot gemaakt wordt. Einde citaat. Dat leverde wel eens fikse meningsverschillen op met Ellie. Vooral het gebrek aan orde en netheid en de slechte communicatie vrat aan de relatie. De vraag of hij ook had kunnen kiezen voor een andere rolverdeling, beantwoordt hij vrij resoluut met nee. Op zich was hij tevreden met de rolverdeling. Ellie vertelt hij... Had wel gewild dat hij wat minder aan zijn carrière deed, maar Peter betwijfelt of ze daarvoor de betrekkelijke luxe die ze hadden had willen opgeven. Citaat: Ik wilde me graag ontwikkelen, iets waar zij niet aan toekwam en wat zij ook niet wilde. Er waren geen regelingen voor minder werken zoals nu, en mijn werk liet het door zijn aard ook niet toe. Einde citaat. Geïnterviewd worden over dit soort traumatische ervaringen is een bijzonder pijnlijke gebeurtenis. Veel oude wonden worden nog even blootgelegd. Het vereist veel moed daaraan mee te doen, uit gebrek aan enige adequate opvang. Laat staan een oplossing voor het existentiële gemis aan contact met je eigen kinderen stoppen veel vaders hun ervaringen diep weg in een verborgen plekje van hun hart, ingepakt in een laag beton, vergelijkbaar met de manier waarop het hart van de kerncentrale van Tsjernobyl ooit werd ingepakt. Peter werkte aan dit interview mee, omdat hij gelooft in de heilzame werking ervan voor zichzelf, zijn kinderen en de maatschappij. Het doet hem goed, dat ook de moeder vanuit een gelijksoortige bedoeling haar medewerking aan dit boek gaf. Papa gaat weg. De ruzies liepen vaak zo hoog op dat ik dacht, zo gaat het niet langer. Het ligt niet in mijn stijl om te gaan dreigen met echt scheiding. Zij dreigde wel eens met, ik wil scheiden. Ik niet. Ik deed het. Ik had vaker over nagedacht of ik door zou gaan met het huwelijk. Maar op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Toen ik in oktober 1985 besloot ermee te stoppen, leidde dat tot een heftige nachtelijke ruzie. Ik was direct veel gescheld en geschreeuw. Te praten viel er niet en dat was eigenlijk ook altijd zo geweest. Toen ik het gedecideerd genoeg had gezegd, zei ze, ga dan maar gelijk weg. Dat was ik eerst niet zo snel van plan, maar ik heb dan toch morgens vroeg mijn spullen gepakt en heb geprobeerd, toen de kinderen wakker waren, van de kinderen afscheid te nemen. Ik wilde alleen met mijn kinderen praten, maar dat werd me niet gegund. Zij wilden erbij zijn. Ik heb ze uiteindelijk wel zelf verteld dat we uit elkaar gingen, maar alles wat ik meer wilde vertellen heb ik binnen moeten houden. De oudste zei nog, maar dan hoef je toch niet weg te gaan. De volgende dag, maandag, kwam ik nog één keer terug om een paar persoonlijke zaken te pakken en daarna ben ik nooit meer terug geweest. Mijn oudsten waren toen op school en zij was met de kleinste direct vertrokken. Ze heeft altijd gedacht dat ik nooit weg zou gaan, omdat ik de kinderen niet in de steek zou willen laten. 4. Voetnoot 2 Dat wou ik op zichzelf natuurlijk ook helemaal niet, maar het speelde al vijf jaar, voortdurend interne strijd. Soms lag ik op mijn knieën voor het bed van mijn slapende kinderen. Wat moet ik in godsnaam? Zij veronderstelde dat ik het allemaal had voorbereid, maar dat had ik niet. Geestelijk heb ik me proberen voor te stellen wat de consequenties zouden zijn, maar ik had verder niets geregeld. Als ik de consequenties die achteraf bekeken en vast zaten had kunnen bevroeden, had ik het nooit gedaan dan had ik mezelf opzij gezet in het belang van de kinderen. Ik was gek met mijn kinderen. Misschien was ik naïef. Ik had nog nooit gehoord hoe zoiets verloopt. Op mijn werk kende ik geen mensen die gescheiden waren. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat ik, als ik gebleven was, me door haar had laten chanteren middels de kinderen, ik was dan niet gebleven omdat ik dat op zich beter vond voor de kinderen, maar omdat ze de kinderen het contact met hun vader zou afnemen. Als zij toen gezegd had dat ze de kinderen van me af zou nemen, dan had ik geen krimp gegeven. Dan had ik gezegd, ja, dat kun jij wel vinden, maar er is natuurlijk nog een rechterlijke macht die over dit soort zaken beslist. Niet wetende dat de rechterlijke macht en dit soort zaken, ook niets voorstelt, en dat de raad voor de kinderbescherming, en dit soort zaken, evenmin iets voorstelt. In mijn beleving komen ze onvoldoende op, voor het belang van het kind. Immers het kind wil geen van de ouders verliezen. Maar dat wist ik toen dus niet. Maar nu, dit alles overziend. Als ik dat allemaal wist... Dan had ik me misschien wel laten chanteren. Ellie zei direct: Ik wil eerst rust, wat blijkbaar inhield dat ik de kinderen niet te zien kreeg. 7. Omgang. Ze gebruikte belachelijke argumenten om mij de omgang te ontzeggen. Middels communicatie van de advocaten: 1 hoopte ik deze fake-argumenten door te prikken. Ik verwachtte wel dat een advocaat daar niet in mee zou gaan en een bemiddeling voor zou stellen om er het beste voor de kinderen uit te slepen. Maar haar advocaat ging direct op de conflicttoer. 9, 15, 16. Mijn advocaat probeerde ondertussen wel voortdurend de zaak van twee kanten te bekijken. Ondertussen zorgde ik er wel voor dat ze hun geld kregen. Zij belde op een gegeven moment op om nog eens te praten. We hebben naar aanleiding daarvan nog een keer in een restaurant gezeten. Ze wilde nog een verzoening, maar het ging haar om mij en materiële en praktische zaken, niet om de kinderen. Ik had daar geen zin in. Conflicten om de kinderen bleven. Ik kreeg ze niet te zien. Overigens waren we het over andere zaken snel eens. Ik liet haar de gehele inboedel en ze kon in de huurwoning blijven wonen. Ook over de kinderalimentatie waren we het snel eens. Ik nam alleen de auto en de lening hiervoor en wat persoonlijke dingen mee. De kinderen moeten daar uiteindelijk ook kunnen blijven wonen. Ze smeekte herhaaldelijk om rust en in de eerste weken heb ik haar dat gegund. Dat duurde van oktober tot december. Toen heeft mijn advocaat per brief verzocht om een bezoekregeling. 10. Hiermee stemde zij in principe in. Maar na één keer liep het alweer vast, omdat ik weigerde bij haar binnen te komen. 16. Ik kon de kinderen ophalen, maar dan moest ik wel aan de deur of binnenkomen en daar had ik geen behoefte aan. Ans belde vlak voor de kerstdagen dat er geen geld meer was voor boodschappen. 954. Toen bood ik aan samen naar de supermarkt te gaan en zoveel boodschappen te doen als ze nodig vond. Dit moest ze eerst met haar moeder overleggen en ze zou me hierover terugbellen. Maar toen hoefde het van moeders niet. Kennelijk wilde ze alleen maar klinkende munt. Toen ik de helft van het geld voor een fiets voor Lieke gaf, ik had beloofd de helft van alle grote uitgaven op me te nemen, kreeg ik het teruggestort met de opmerking Hoe durf je? Belachelijk dat mijn kinderen op die manier zo als pion of erger in het conflict werden ingezet. Op de rechtszitting in januari moest uiteindelijk het dus wel over de bezoekregeling worden afgesproken. 18. De oudste twee en de jongste drie kreeg ik om het weekend wisselend te zien... 13, 15, 26. Dat werd zo gedaan omdat ik slechts één kamer had. En dus activiteiten buitenshuis moest ondernemen. Dan is het een beetje moeilijk om voor de oudste en jongste tegelijkertijd leuke dingen buitenshuis te doen. Geen omgang. Met de oudste ging dat ongeveer een half jaar goed. In 1986 kreeg ik een relatie met Margriet. Mijn huidige vrouw, 46. Ik wilde dat in het begin nog wat stilhouden voor mijn kinderen. Ik had geen zin om een mogelijke flipperkastrelatie te melden. Dat leek me niet goed voor hen. De vrouw van een collega van het werk vertelde het echter aan Ellie. Die veronderstelde onmiddellijk dat ik die relatie al heel lang zou hebben gehad, terwijl het dus eigenlijk nog niet eens goed aan was. Ik heb het idee dat dit de breuk met mijn oudste kinderen heeft veroorzaakt. De oudste twee kwamen gewoon niet meer. Anne stuurde een brief. Ze wilden niet meer komen omdat ik een vriendin had. 46. Toen heb ik nog anderhalf jaar de jongste gezien. Met een hoop gerommel. Soms kwamen ze ook niet. Overigens zag ik ze nooit met feestdagen. En ze mochten ook nooit een nacht logeren ook niet toen ik weer in een huis woonde. Ze mochten geen papa meer zeggen. De jongste, vijf jaar oud, zat dan te murmelen. Papa, Peter, ik mag geen papa zeggen? Er was aan haar kant geen relatie in het spel dat ze papa moesten noemen. Ik heb wel van anderen gehoord hoe het eraan toeging daar en hoe er in het bijzijn van de kinderen over mij werd gepraat. Op een gegeven moment ben ik naar de kinderrechter gegaan en heb een uitbreiding van de bezoekregeling gevraagd, inclusief vakantie en dergelijke. 33 De hogere machten Toen volgde er een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Het duurde een jaar voordat er een afspraak met de moeder tot stand kwam. Wisselen kon of wilde Ellie niet, of kon de raad niet, 43. Ellie gaf bijvoorbeeld pas op het laatst door dat ze jarig was, 74, 75 op de afspraakdatum. Dat is dan toch meer niet willen dan niet kunnen. Ze kwamen uiteindelijk langs om te praten met de moeder waar de kinderen bij zaten. Ellie was bang alle contact met de kinderen te verliezen als de kinderen eenmaal naar mij toe zouden komen. Dat kwam ook zo in het rapport 51. Ze wilden geen gezamenlijk gesprek 45-47. Door de rust mij niet te zien, zou het goed gaan op school. Trude werd als een moeilijk kind gezien, maar Trude is op zichzelf geen moeilijk kind. Lopende het onderzoek werd de omgang niet hervat 46. Ook de omgang met de jongste stopte toen. Van een van mijn dochters kreeg ik een briefje. Ik ga niet mee, ik moet wel van mama, maar ik wil niet omdat ik geen zin heb. 48. Eind 1987 belde Ans in plaats van Ellie me dat ook de jongste, Pieter, niet meer mocht komen. Op 18 december 1987 kreeg ik via haar advocaat te horen dat alle omgang is stopgezet, 64, 65, 66, zonder overleg en tegen de vastgestelde bezoekregeling. Op diezelfde dag komt een van mijn dochters mijn kantoor binnenlopen, om haar rapport te laten zien. Deze gebeurtenis wordt door de moeder volstrekt ontkend. Het zou niet kunnen zijn gebeurd, omdat mijn dochter zich daar belachelijk mee zou maken, zegt ze, 59. Enige aanleiding voor het stopzetten was er eigenlijk niet. Ik had niets misdaan, zelfs geen beschuldiging. Hoewel, puntje, puntje, puntje, puntje, nadat ze na een uitstapje een keer erg vuil waren geworden, stopte ik mijn kinderen, voordat ik ze terug naar huis bracht, onder de douche. Voor de scheiding was het heel normaal dat ik dat deed, nog geen half uur nadat ik de kinderen thuis had gebracht, kreeg ik telefonisch te horen. Blijf voortaan met je vingers van mijn kinderen af. Nu moet ik gaan oppassen, dacht ik. Straks heb ik een aanklacht wegens incest. Het onderzoek werd afgesloten met een sessie bij de kinderbescherming waarbij alle kinderen moesten komen. En ik ze kon vragen wat ze wilden. Het was een dramatisch punt. Ik wilde persoonlijk met mijn kinderen praten. Van allemaal was het antwoord. Je moet ons met rust laten. 90. Alleen de jongste, Pieter, zes jaar. Wilde wel. 91. Als jullie je vader niet meer willen zien, zal ik dat respecteren. Weten jullie wel wat dat inhoudt. Ik neem dan ook geen contact meer met jullie op. Van binnen kon ik wel heilen. Ik moest even slikken om het te herstellen. Echt huilen deed ik pas toen ik buiten was. De buitenkant probeerde ik in de plooi te houden. Ik had weinig verwachtingen van de bijeenkomst gehad, maar een positieve instelling is me wel eigen. Ik had gedacht, als ik maar eenmaal vrijuit met ze kan praten, zonder hun moeder erbij, dan kunnen we misschien een goed gesprek voeren. De werkelijkheid was anders. Ze waren in mijn beleving helemaal geprogrammeerd. Ik hoorde steeds maar woorden zeggen en bewoordingen eruit komen die van hun moeder kwamen. Vervolgens werd alles afgewezen. Ook de omgangsregeling met Pieter. Uitspraak en motivering. Moeder heeft verklaard geen medewerking te willen verlenen. 96, 99. Onder deze omstandigheden achtte de rechter het niet in het belang van het kind een omgangsregeling vast te stellen. Ook Pieter werd uh, dat lot beschoren. Ondanks zijn moed om te zeggen wat hij zelf wilde. Er was helemaal geen omgangsregeling meer. 85, 90, 91, 92. Als mijn kinderen nu vragen waarom ik ben weggegaan bij hun moeder, leg ik ze uit dat ik drie opties had. Of blijven in een situatie die voor iedereen hoogst ongelukkig was. Alle ellende over je laten komen, tot de kinderen groot zijn en dan alsnog scheiden. Of de kinderen onder de arm nemen en weggaan met weinig kans van succes en met het mogelijke gevolg dat ze hun moeder niet meer zouden zien. Of opstappen en proberen contact te houden. Het leek me de enige mogelijkheid. Nu snappen ze dat wel, nu ze ouder zijn. Het is een vreemde gewaarwording dat je ineens niet meer gewoon vader van je kinderen bent. Mijn huisarts die vindt dat hij je ineens niets meer over de kinderen mag vertellen. Zomaar van de ene op de andere dag ben je blijkbaar geen ouder meer. Ik was voorzitter van de Medezeggingsgraad van de school van mijn kinderen. Na de scheiding werd ik meermalen via haar advocaat bedreigd met een straatverbod, 67, als ik in de buurt van de school kwam. Ik heb een keer Pieter opgewacht op de straatweg. Ik heb wel eens het advies gekregen om ze te ontvoeren. Puntje, puntje, puntje. Op weg naar de rechtzitting in Z, in de auto van mijn advocaat. Nou, meneer Striens, u treft het niet vandaag, want u hebt rechter Koertens. Ik wist niet wat ik hoorde. Kan dat ook nog? Zo groot is de willekeur dus. Je bent overgeleverd aan de lijmen van de rechter en het toeval van de dag. De kinderbescherming, die zegt dat ze ook wel zien dat het onrechtvaardig is, maar niets doet. En waarom kan het nu inmiddels wel en al die jaren niet? Ik ben inmiddels een groot stuk van hun leven kwijt. Dat krijgen de kinderen en ik nooit meer terug omdat Pieter had aangegeven wel te willen komen, startte ik voor Pieter een nieuwe procedure om een bezoekregeling te verkrijgen. Subsidiair vroeg ik de voogdij voor het geval een bezoekregeling zou worden afgewezen. 72 Dit leidde ertoe dat aan de andere kant verondersteld werd dat ik alleen nog maar oog had voor Pieter en het gezin uit elkaar zou willen drijven. Juist Pieter werd vervolgens aangepakt door hem zijn achternaam Striens af te nemen. Het moest koning worden. Niet in een formele procedure, maar in de praktijk op school en dergelijke. Toen ik Pieter voor de laatste keer zag, in december 1987, zei hij Tot de volgende keer. Die volgende keer was elf jaar later, maar hij kwam weer binnen, alsof er een paar dagen tussen zaten, in plaats van jaren. Toen al die procedures ook niet hielpen, 97, 98, 99, 100, heb ik de foto's opgeborgen en de rest een plekje in mijn ziel gegeven. Ik ben ermee gestopt, heb niets meer gedaan, ik was het helemaal zat. Je moet er soms een poosje tussenuit om je rugzak leeg te krijgen. Ik heb mijn tijd wezenloos gesport om de kwaadheid, woede en agressie uit mijn lijf te trainen. Ik kreeg wel wat hulp van het bedrijfsmaatschappelijk werk en ik heb voor mezelf wat opgeschreven. Ik heb geen kaartjes meer gestuurd, geen foto's gevraagd. Bekijk het maar, dacht ik, uit zelfbescherming. Het pijnlijkste is dat je af en toe denkt je kinderen te zien en dat je ze dan niet eens meer herkent. Op het trouwfeest van Karel wilde ik niet aanwezig zijn, omdat Ellie dan dreigde weg te blijven. Om te voorkomen dat Karel zou moeten kiezen, heb ik de pijnlijke keuze gemaakt. Toen heb ik afzonderlijk met hem en mijn schoondochter op dezelfde dag wat leuke dingen gedaan. Wie is dat meisje op de foto? vroeg ik toen ik later de foto's van het feest zag. Dat bleek dat mijn eigen dochter Lieke te zijn. In de tijd daarna wilde ik geen pogingen tot contact meer ondernemen. Het was te pijnlijk. Ik koos voor mezelf. Ik was bang het anders niet te overleven. De kinderen konden langskomen, als ze dat zouden willen. Ik had ze immers in het laatste gesprek duidelijk verteld dat de deur altijd open zou blijven staan. Dat was ook wat de raad beweerde en wat ook uiteindelijk gebeurde, maar niet zonder problemen en veel inzet, moed en geduld van de kinderen en mijzelf. Aanhaling Ik kan de reden van jullie gedrag maar niet begrijpen. Ik heb jullie immers nooit geen kwaad gedaan. Ik bekijk nu foto's van vroeger, om herinneringen op te halen. Het doet me goed om die blijde gezichten weer te zien. Ik hoop dat ik die blijde gezichten ooit weer in het echt zal zien. Terwijl ik dit schrijf, lopen de tranen over mijn wangen. Einde en citaat, enkele notities van Peter destijds. Internaat ik denk dat Trude, zo tussen de oudste en de jongste kinderen, het wel extra moeilijk had. Ze is een keer het bedrijf van Margriet ingelopen om daar te gaan roepen dat die haar vader had afgepakt. Daar was Margriet goed kapot van. Trude zat op een gegeven moment op het bosveld, een internaat, omdat Ellie het allemaal maar moeilijk aankon. Mij was er niets over verteld. Ik wist het pas toen een groepsleider mij belde, om een keer een afspraak te maken in een restaurant modern. Mijn dochter hoeft niet bij jullie te zitten, zei ik. Mijn dochter mag ook bij mij wonen. Margriet had graag mee willen helpen om haar op te vangen. Dan had ze bij mij kunnen wonen. Ik heb hem mijn dossier, kinderbeschermingsrapport, nog meegegeven. Hij beloofde nog contact met mij op te nemen, maar niets daarvan. Mijn papieren terug en cessa. Toen ik Trude jaren later weer zag, riep ze hoogst verbaasd. Maar had ik dan bij jou mogen wonen? Mijn reactie was, je had altijd bij mij mogen wonen maar ze wilde jou waarschijnlijk niet kwijt als cliënt. Je bracht geld in het laadje en zorgde voor werkgelegenheid. Ze hebben haar dus nooit verteld dat ze bij haar vader kon wonen. Geen informatie ontvangen, geen foto's, niets. Ze heeft er wel twee jaar gezeten. Weer contact. Karel kwam ik wel eens tegen dan vroeg ik hem om eens langs te komen, om een biertje te drinken. Dat gebeurde dan niet. Tot op een gegeven moment Margriet de Knoop doorhakte, bij een toevallige ontmoeting tijdens de kermis, door gelijk de agenda te trekken. Voordat hij aankwam, had hij tegen zijn vriendin gezegd Als het niets wordt, ben ik zo weer weg. Uiteindelijk ging hij pas midden in de nacht weer weg. Doordat hij als eerste kwam, moest hij zich weer verdedigen naar de rest van het gezin. Hij heeft op een gegeven moment een hartstikke leuke vakantie met ons gehad, samen met zijn partner. Maar hij durfde dat niet verder te vertellen aan de familie. Ondanks de kritiek en de weerstand kwam daarna de rest ook. Ellie bleef mij, kort na de scheiding, lastigvallen met tientallen vervelende telefoontjes, waarbij vaak niets werd gezegd. Je kunt het wel stoken noemen, ja. En dat zeg ik niet zomaar. Ik heb om ingrijpen van de PTT gevraagd. Ze plaatsten in de telefooncentrale een wanger. Ik kreeg op een gegeven moment bericht dat ze de dader hadden gevonden en een waarschuwing gingen geven. Mede omdat Ellie toen nog een keer belde om zich te beklagen over deze stap, was er geen andere conclusie mogelijk dan dat zij de beller was. Mijn kinderen kwamen op allerlei plekken, heel verdekt naar mij kijken. Bijvoorbeeld als ik aan het werk was. Ik heb wel eens gedacht, laat ik maar weer terug naar het westen verhuizen, waar ik geboren ben. Maar ik wil ook niet voor mijn kinderen en problemen weglopen, ook al word ik met ze om de oren geslagen. Karel zei, toen ik in oktober 1985 had uitgelegd waarom ik uit huis ging, Daarom hoef je toch nog niet weg te gaan. Ans was mijn oogappel, de oudste. Dat had je met je eerste dochter. Het heeft me daarom wel erg verbaasd dat zij als eerste weg was. Die relatie was bijzonder en is per saldo natuurlijk altijd bijzonder gebleven. Zij heeft helaas tussen mij en een aantal kinderen gestaan, maar heeft ons ook weer bij elkaar gebracht. Karel heeft me, samen met Hans zelfs een keer gedag vaart. Dat ging over de studiefinanciering. Mijn moeder stuurde de rekening voor het collegegeld naar mij op, terwijl dat toch onderdeel is van de maandelijkse toelage aan Karel. Ik moest allerlei formulieren invullen. Ik moest bijvoorbeeld invullen waar ze op school zitten, maar dat wist ik niet eens. Dus het leek me wel logisch dat ze eerst eens met me kwamen praten, ik wilde een redelijk bedrag betalen. Die redelijkheid stel je vast in een gesprek. Ik ben niet zomaar tot iets verplicht. Die rechter was gelukkig voor één keer wel verstandig. Ter plekke trok hij zijn toga uit, stuurde de beide advocaten naar buiten en ging in zijn hemdsmouwen zitten bemiddelen. Zo kwamen we ook tot een oplossing. Er werd dan ook geen vonnis uitgesproken, maar een en ander werd vastgelegd middels een brief... Ondanks deze mooie oplossing kwam de advocaat van de moeder, meneer Klein, na een week weer aanzetten met een vordering op de rest van het geëiste geld. Dat soort togas zetten de mensen tegen elkaar op. Ik denk dat die Klein zijn studiegeld maar moet terughalen. Ik bleef mezelf voorhouden. Dit komt niet van jullie af. Hier kunnen jullie niets aan doen. Blijf over je moeder praten. Blijf van je moeder houden. Als mijn kinderen zich van hun moeder verwijderen, hebben ze weer een nieuw probleem. Met Karel was het echt een vader-zoonrelatie. Na Karel kwamen in volgorde Trude en Pieter met partners. Daarna Ans en Lieke. Ik moest veel vragen beantwoorden. Vooral vragen over hoe het precies gegaan was. De waarheid werd als kleine legosteentjes in elkaar gepuzzeld en de onderste steen boven. Ze bleven Ellie verdedigen. Het is absoluut niet waar wat je zegt. Een kind hoort eigenlijk niet met die vragen te worden geconfronteerd. Maar als de vragen er zijn, wil je antwoord, en dan geef je dat. Een voorbeeld. Moeder beweerde dat ze niet in één ruimte met mij kon zitten. Daarom kon ik niet komen op familiefeesten. Maar toen Margriet en ik een Turks restaurant binnenkwamen en Ellie daar ook zat met een vriendin, is zij, ondanks dat zij mij zag zitten, niet weggegaan. Ze bleef de kinderen voorhouden dat ze mij niet had gezien, hoewel ze me recht in de ogen had gekeken. Het viel dus echt wel mee, maar het bleef haar verhaal tegenover het mijne, tot een onverwachte ontmoeting met haar vriendin, die mij bevestigde dat ze me wel degelijk hadden gezien. Ze is hierover tegenover de kinderen blijven liegen. Dan moet je een methode vinden om je gelijk te halen. Nou ja, op zo'n moment wil je het wel van de daken schreeuwen dat de ander liegt. Maar aan de andere kant ben ik vooral nu heel beducht om het erover te hebben. Omdat het dan tot allerlei ruzie kan leiden. De waarheid. Ans stuurde me op 30 december 2000 een briefje met het krantenartikel erbij. Interview met Ans. Daarin gaf ze aan dat ze een gesprek van mens tot mens met me wilde hebben. Ik was eerst aardig van slag af. Ik had er niet meer op gerekend. Ik was bang nog een keer teleurgesteld te worden. Uiteindelijk had ik een hele tijd een relatieve rust geleefd. Ik heb Anne's een briefje teruggeschreven dat ik haar vader ben, was en blijf. Tot ik er niet meer ben. Ik kan het niet aan een gesprek van mens tot mens te hebben, zonder dat ik dochtergevoelens voor je heb. Margriet dong erop aan dat ik gewoon een gesprek aan zou gaan. Toen heb ik gebeld. Ze wou me niet op voorhand toezeggen dat er een poging zou worden ondernomen om nader tot elkaar te komen. Ik kan dat verschil nu wel begrijpen want de afstand was zo groot geworden. Maar het eerste gesprek was direct positief. Er kwamen al direct een hoop gevoelens terug. Ik was ook blij dat ik eindelijk een keer de kans kreeg om mijn verhaal te vertellen. Ze ging dat dan wel weer proberen te checken bij haar moeder. Met Ans waren de gesprekken het meest intensief. In volgorde kwamen bij Ans en daardoor bij mij verdriet, waarheid... En boosheid op haar moeder. Ik kon dat niet vermijden aan de orde. Emotioneel, arm over de schouder. Ze zei dat alles van vroeger weer terugkwam. Gevoelens van haat, opgedrongen, overgeprojecteerde haatgevoelens. Waarom moest er zo nodig een rechter en de kinderbescherming bijkomen? Ik heb uitgelegd dat er in feite geen andere mogelijkheid bestond... Zo leuk was het niet om rechtszaken te moeten voeren. Ik was blij dat ik dat allemaal een keer kon uitleggen. Ik had geen andere keus. Alles kwam terug. De boosheid, de geprojecteerde haat. Per saldo ging het nog vrij vlekkeloos. Trude kwam ook met haar vriend. Ze hadden eerst op de hoek van de straat nog een sigaretje staan roken. Hij deed eerst erg stoer, zo van, ik wil die vent wel eens zien. Maar hij sloeg gelukkig als een blad aan de boom om. Hij had over mij ook een bepaald beeld gevormd bij zijn schoonmoeder. Na tien jaar kreeg ik dus weer contact met Karel in juni 1996, 25 jaar. Met Trude in oktober 1996, 21 jaar en later met Pieter in augustus 1998, 17 jaar, en met Ans en Lieke in februari 2001, 28 en 23 jaar. Ik ben niet bang om nu nog een keer teleurgesteld te worden, nee. Nog een teleurstelling kan ik ook niet aan, maar ik ga ervan uit dat het goed afloopt. En nu, kleinkinderen. Nu heb ik er ook drie kleinkinderen bij. Dan ben jij mijn opa, concludeerde de oudste al snel uit het feit dat ik de vader van haar moeder ben. Ans vond dat heel moeilijk. Ik vond het ook wel vreemd, want in tegenstelling tot mijn eigen kinderen heb ik de geboorte van deze kleinkinderen niet meegemaakt. Ik moest die opaband dus nog helemaal opbouwen, en dat lukt aardig, hoor. Het woord pa komt mijn kinderen nog steeds moeilijk over de lippen. Soms in e-mails. Het woord papa is echt de kroeks, de lading waar het om draait. Als dat er maar eenmaal weer uit wil komen, dan komt de rest ook wel. Pieter was bang dat ik weer een vaderrol voor hem zou gaan vervullen. Nou moet je ineens weer vader gaan spelen... Terwijl je geen aandeel in je opvoeding hebt gehad, zei hij. Maar echt grenzen stel ik doe ik niet meer. Ik stel me meer op als adviseur. Afstandelijker. Behandel ze als volwassenen. Je kunt wel merken dat ik bij Pieter het minste aandeel in de opvoeding heb gehad. Ik heb een hekel aan ruzie. Ik ben wel bang om die vrede nu weer te verstoren. Ik ben blij voor de kinderen dat we nu allebei aanwezig kunnen zijn op een bruiloft. Niet het eigen belang, dat niet. De kinderen zijn vrij om te komen. Ja, misschien is er toch wel een beetje angst aanwezig. Ik heb wel een muurtje om me heen opgebouwd. Ik heb ook mijn trots. Ik ben wel een beetje bang gekwetst te worden en te zeggen wat ik voel. Maar vooral naar ans toe is het wederzijds erg open nu. Ik schilder en klus nu af en toe bij hen. Jongste en Ans hebben veel van mij weg, maar natuurlijk ook wel karaktertrekken van hun moeder. Als mijn kinderen nu foto's zien van vroeger uit de tijd dat er omgang was, concluderen ze, zie je wel, ik had het wel naar mijn zin bij je. Ik geloof niet dat de hele situatie me iets positiefs opgeleverd heeft. Het is een negatieve levenservaring. Het is een aantasting van je gezondheid, ook de fysieke. Ik ben een half jaar overspannen geweest. Ik kon dus ook een half jaar niet meer functioneren op mijn werk. Voor mijn doen was dat erg lang. Leren huilen heb ik wel. Dat komt vaak s'nachts. Ik lag er dikwijls wakker van. Misschien ben ik milder geworden. Heb ik leren relativeren. Maar ja, dat is iets waar iedereen een beetje meemaakt, die ouder wordt. Overigens ben ik toch altijd wel iemand gebleven die zich vastbijt in onrecht. Ik heb ook besloten nooit meer kinderen te krijgen, hoewel mijn partner wel wilde. Ik moet er niet meer aan denken. Zoiets maak je één keer mee en dan wil je niet meer. Ik zou weer worden geconfronteerd met zelfs maar een splintertje van die gevoelens van angst en wantrouwen, dat nooit meer. Wijze lessen. Ik heb ook het nodige geleerd van het hele gedoe. Vandaar dat ik kan eindigen met enkele adviezen. Voor lotgenoten. Blijf in gesprek. Laat wrok geen rol spelen. Voor familie en vrienden en hulpverleners. Stem niet in met het kwade. Zeg dat iets niet goed is als het niet goed is en doe er iets mee. Voor de andere ouder, wijs haar op de consequenties. Wens je dat je kind toe? Het kan ook anders. Voor kinderen, probeer die hele grote drempel over te komen. Ieder is aangeslagen wild. Houd rekening met de wonden. Begin niet met verwijten. Neem rust en tijd voor het verhaal. Uiteindelijk is het niet kapot te krijgen. Voor buitenstaanders, een zetje in de goede richting kan soms belangrijk zijn. Ans heeft dat zetje gekregen door de contacten over dit boek. Het lezen van het vorige boek over het oude verstotingssyndroom. Jullie hebben zelf kinderen, denk je in dat je ze niet ziet. Ouders hebben niet het eeuwige leven om te wachten. De maatschappij. Ik hoop dus dat het nu een keer afgelopen is. Ik snap niet dat het nog niet gestopt kan worden. Mij lijkt dwangbehandeling noodzakelijk. De ouder die een omgangsregeling frustreert, moet hulp accepteren. Gezag omdraaien. Als het kan, ja. Ik heb het bij de Raad van de Kinderbescherming één keer aangeboden. Ik vind die uitspraak van hoefnagels Achter op de papakaart erg goed. Hij zette de twintigste eeuw als volgt neer. De ene ouder die de andere ouder frustreert in de omgang met het kind, dat is de ongeschreven misdaad van deze eeuw.